Twee uur, Dilke met het NOS-journaal. President Obama heeft het congres formeel toestemming gevraagd... voor militair ingrijpen in Syrië. Hij heeft een wetsvoorstel naar het congres gestuurd... en daarin staat dat hij geweld wil gebruiken... om toekomstige chemische aanvallen te ontmoedigen, te verstoren en te voorkomen. Obama had al aangekondigd dat hij het congres om toestemming zou vragen... hoewel hij die formeel niet nodig heeft... Waarschijnlijk komen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... in de week van 9 september bijeen om over het wetsvoorstel te debatteren. Terroristen hebben geprobeerd een aanslag te plegen op een schip in het Suezkanaal. Ze wilden het verkeer door het kanaal ontregelen, zeggen de Egyptische autoriteiten. De aanslag mislukte volledig. Er was geen schade aan het schip en ook niet aan de lading. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. In de omgeving zijn explosies gehoord. De brandweer begint vat te krijgen op de enorme bosbrand in Californië. Een derde van de brand is onder controle... en tientallen brandweermannen zijn naar huis gestuurd. De brand heeft een gebied verwoest dat bijna net zo groot is als de Veluwe. Ook een deel van het Yosemite National Park is in vlammen opgegaan. PVDA-voorzitter Spekman wil dat leden van zijn partij... voortaan beter worden getraind voordat ze in de Tweede Kamer komen. In het tv-programma Nieuwsuur zei Spekman... dat ze zo de harde werkelijkheid van de Kamer kunnen leren... Afgelopen week vertrok PvdA Hilkens gedesillusioneerd uit de Kamer. En eerder stapte ook Desiree Bonis op. PSV heeft op zijn eeuwfeest punten laten liggen in Leeuwarden. Tegen Cambuur bleef PSV steken op 0-0. Eerder op de avond speelde FC Twente met 1-1 gelijk tegen Herenveen. Go Ahead Eagles won met 4-1 van RKC Waalwijk. En Herakles-Ado Den Haag werd 1-0. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden op een bui. Het is 8 tot 13 graden. Overdag veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Welkom bij het Tweede Uur van de Wereld van Filemon. Uh, het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En die zaken die komen uit het nieuws... en die worden behandeld door Nederlanders die in het buitenland verkeren. Uh, we gaan een prachtige reis tegemoet. We gaan naar Brazilië, Amerika, Sint Vincent en Argentinië. We gaan het hebben over sollicitaties. Dus hoe solliciteert men in het, uh, in het buitenland... en hoe lastig is dat om een baan te vinden... Hoe doe je een sollicitatie? Schrijf je eerst een brief? Of kom je meteen een praatje maken? Dat gaan we uitzoeken. En we gaan het hebben over uh, nationale trots. Uh, president Obama heeft afgelopen woensdag... de legendarische speech van Martin Luther King uit 1963 herdacht. En dat is iets waar de Amerikanen heel erg trots op zijn. Luister. To the king family who have sacrificed and inspired so much... Ja, dat was Obama. Maar ook uh, Ivo Opstelten kan ergens trots op zijn... want hij heeft de Big Brother Award gewonnen. Hij kreeg deze prijs omdat hij slecht is omgegaan... met de privacy van de Nederlander. De winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards 2013... is Ivo Opstelten. Ja, het is een heel kort applausje. Maar uh, hij heeft hem wel gewonnen, de Big Brother Award... Dus uh, dat vonden wij een mooie aanleiding om het te hebben over trots. Hoe trots is men in het buitenland en waar is men trots op? wereldvanfilemon.bnn.nl Dat is onze, uh, onze website. Daarop staan de gezichten van de correspondenten en hun verhalen. Dus uh, ik zou zeggen, surf daar vooral eens naartoe. wereldvanfilemon.bnn.nl Dan gaan wij even een kort uh, rondje maken langs de gasten. Walt Bodewes in Argentinië. Goedenacht. Goeied Simon. Uh, hoe zat het nou precies met jouw nieuwe baan? Nou, ik, uh, anderhalf week geleden ongeveer werd ik door mijn uh, collega hier in Buenos Aires, uh, gingen we koffie drinken. En uh, hij zei, ja, wat ik moet, uh, moet je wat vertellen. Uh, we hebben een heel groot project op het vliegveld van Brazilië, in Brazilië. Mm -hmm. En uh, daar hebben we eigenlijk iemand voor nodig. En we hebben eigenlijk aan jou gedacht. Leid je dat wat? En heb je de nou, knoop al ja, doorgehakt? Ja, die knoop heb ik doorgehakt, ja. Ik ga het inderdaad doen. En uh, het is op een hele korte termijn, dus al binnen twee of drie weken uh, word ik al daar verwacht in Brazilië. Ontzettend, uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik, uh, ik was er afgelopen woensdag even om kennis te maken met mijn nieuwe collega daar. En uh, dat was wel hartstikke leuk. En, en wat ga je precies doen op het vliegveld daar? Nou, uh, we zijn er bezig met de installatie van een groot uh, nieuw bagageafhandelingssysteem. Het tijdstuk is heel erg hoog, ook in verband met het WK van volgend jaar. Mm -hmm. Dus het moet allemaal afgaan. Uh, en moet allemaal af, uh, op tijd af. En uh, nou, goed, er zijn allerlei logistieke dingen nodig om uh, die producten die in Spanje uh, gemaakt worden uh, in te klaren. En uh, te importeren naar Argentinië en uh, Brazilië. Uh, mensen moeten toegangspasjes hebben. Uh, we moeten ons daar als bedrijf uh, gaan vestigen. Uh, dus allemaal legale zaken, administratieve zaken, financiële zaken. Eigenlijk alles wat, uh, ja, wat je maar kunt bedenken moet ik daar gaan doen. Dus Precieus, en belangrijk project dus. Ja, we gaan ja, het zo meteen... Ja, ja. We gaan het zo meteen hebben over sollicitaties. Maar er, uh, ja, soms dan wordt een baanje ook in de schoot geworpen. Ja, gaan we het over hebben. Ja, blijf hangen. Luba Corbet in Brazilië, goedenacht. Hoi, Fionn. Er, er gaat iets mis met jullie en Caperina. Wie? Er gaat iets mis met jullie wat betreft Caperina. Ook. Oh. Ja, nou, dat is je wel... Nee, er gaat, er gaat helemaal niks meer met de carapina. Oh. Nee, ik heb... Dat kwam mij ter dat oren. Dat leuk, hoor. Ja, nee, um, ik had vandaag een uh, dagje vrij en ik ging naar het strand. En uh, dan dacht ik van, ik neem een carapirina. En normaal gesproken dan kijk ik gewoon naar hoe ze een carapirina maken. Mm -hmm. Maar um, dat heb ik vandaag niet gezien. Ja, ik vind het altijd wel leuk hoe ze dan een carapirina maken. Maar nu is het echt... Uh... Het schiet heel vaak een beetje door met de kashata. Dat blijft gewoon doorgieten. In Nederland houden ze netjes aan doseringen. Oh ja. Maar hier was het gewoon eigenlijk puur kashata met een half ijstontje en een half citroenschijfje uh, ja, of een limoenschijfje. En dat was het dan. Dus dat, uh, dat hakte dan een beetje in. <laughs> dus dat had ik een beetje last van de hele dag. <laughs> maar het gaat nu alweer beter. <laughs> ja, ik weet alleen niet waar je het over hebt. dat is alles. Oh. We gaan het hebben over sollicitaties ja, en over trots, maar ik sleep je er doorheen. Het komt helemaal goed. Ja, deel. Blijf hangen. Remo Kranenburg, goeienacht. Goedenavond Filimon. Vanuit de Verenigde Staten en het stadje waar je woont heet Arroyo Grande. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Um, Arroyo Grande, ja, het is een Spaanse naam, maar yeah, for -deer. ja, veramerikaniseerd. Ja. Hey, uh, jij bent nieuw uh, als correspondent in dit programma. Wat doe jij in Amerika en hoe ben je daar terechtgekomen? Um, op dit moment werk ik bij een uh, softwarebedrijf. Um, een klein beetje hier vandaan. en um, Ik ben hier terechtgekomen door mijn vrouw. Uh, zij is uh, Amerikaans. Uh, hier geboren, maar uit uh, Nederlandse en een Duitse uh, ouders. En uh, We hebben elkaar in Amsterdam ontmoet en daar een tijdje En Toen wilden ze weer terug en toen ben ik meegegaan. En bevalt en het daar? Um, ja, ja, in principe wel. Ik woon heel dicht bij het strand. En um, ja, ik heb, het is hier altijd goed weer. En ik heb een leuke baan. En mijn vrouw is hier. En, ja, Dus ik heb het al aan mijn zin, moet ik zeggen. En Amerika is een geweldig land natuurlijk. Tenminste, ik ben uh, ja, er gek absoluut. op. Ja, de afstanden zijn wel een beetje groot. Maar ik heb het wel... Ja, het is in principe is hier wel alles uh, te doen en te krijgen. Het is wel fantastisch. Ja, nou leuk dat je meedoet in het programma. We gaan het uh, ook met jou zo meteen hebben over sollicitaties en over trots. Nou, de Amerikanen zijn heel erg trots op hun land, dat weet ik. Maar waarop precies, dat ga jij me zo meteen uitleggen. Tot zo. Ton Hoogstraten op uh, Sint-Vincent. nacht. Hallo, goeienavond, Filemon. Uh, ik hoorde dat jij maar één keer per week de krant krijgt, klopt dat? dat klopt, ja, klopt, ja. Hoe zit dat? Uh, nou, die komt maar één keer in de, in de week. Ja, dat is vrijdag. Dat is gewoon een weekkrant. Je hebt daar geen dus dagblad? Ja, er is ook één krant. We hebben drie kranten. En dat één krant die komt op dinsdag uit. Oké. Oh, okay. Maar dat is maar een heel dunnetje. En jij hebt uh, de Vrijdagkrant, dat is een dikke, dikke jongen? Uh, nou, een dikke jongen, die <sus> komt uit op ongeveer 34 uh, pagina's. Oh, oké. Okay. Ja, want zoveel is natuurlijk ook niet te melden uh, over zo'n eiland. Nee, nee, er is niet zoveel nieuws. En, en er is alleen maar lokale nieuws. Je ziet heel weinig internationaal nieuws. Dus die hele kwestie in Syrië, waar het nu overal over gaat, dat, dat krijg je daar bijna niet mee? Jawel, via internet natuurlijk, maar niet via de kranten. Nee, daar schrijven ze niet over, ja. Het is natuurlijk ook uh, heel kostbaar om bijvoorbeeld een correspondent daar in de buurt te hebben. Nou, plus dat je, plus dat je natuurlijk geen goede correspondenten hebt. Het is allemaal amateur, hè? Ja, ja. Ook oh, zo'n krant wordt ook helemaal door vrijwilligers gemaakt? Nee, ik geen vrijwilligers. Nou, we hebben wel journalisten. Oh ja. Maar, maar we zitten natuurlijk in een land waar niet, waar niet zoveel opleiding is. Nee. Uh, dus, dus je moeten het maar uh, doen met wat ze vinden. Ja. meteen hey, gaan we het hebben over uh, sollicitaties, hoe dat uh, daar verloopt, en over trots. Waar zijn de mensen van Sint Vincent trots op? Ik zou zeggen, blijf okay. hangen, dan komen we zo naar je terug. Ik ben er voor je. Heel fijn, heel fijn. De wereldbnm.nl is ons e-mailadres. Heb je iets te melden? Uh, stuur dan een mailtje. Bijvoorbeeld uh, als jij een Nederlander kent... die ergens in het buitenland verkeert... of misschien zit je zelf ergens in den verre... Een mail dan daar naartoe. En uh, ja, dan kan je misschien uh, je opgeven... om ook correspondent te worden in het programma. Dat zou fijn zijn. Gaan we gaan naar muziek. Een Australische band die helaas niet meer bestaat. Want de frontman die, uh, die pleegt de zelfmoord. En ze hebben... Via een, uh, een soort reality-programma hebben ze een nieuwe zanger gezocht. In Excess heb ik het over. Die uh, is gevonden, maar dat is nooit meer echt iets geworden. En dit was uh, in de tijd dat de oude zanger er nog was. In Excess met Need You Tonight. Yesterday You can care all you want Everybody does Yeah, that's okay yeah. So slide over here And give In excess. Vroeger heten ze trouwens de Ferris Brothers met Need You Tonight. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Luister mee naar cabaretier Sander op Zeeland, die solliciteert bij een meubelzaak. Waar moeten we jou eigenlijk aannemen? Hè? Huh? We hebben zoveel sollicitanten gehad. Het lijkt ze allemaal super gaaf. Huh? En wat maakt jou zo bijzonder? Wat maakt jou zo anders dan de rest? Uh, dat ik er geen zin in heb. <lacht> en uh, we proberen het natuurlijk gelijk goed te maken. Dus even, Nee, nee, nee. Nee, ga je Nee, luister, Meubels zijn mijn lust en mijn leven. Echt waar. Echt waar? Ik ga je iets vertellen. Het is super freaky. Het is gewoon twilight zone. Moet me geloven. Mijn hele huis staat ervoor mee. <lacht> ja solliciteren dus. Dat is heel erg lastig op het moment. Het komt natuurlijk door de crisis. Op veel kantoren moet je bijvoorbeeld meerdere rondes doorlopen en verschillende testen doen. En ja, dat maakt het er allemaal niet veel leuker op. En het schijnt ook heel veel stress op te leveren bij de sollicitanten. Dat is uh, hoe het in Nederland gaat, maar hoe gaat het in het buitenland? Solliciteren, dat gaan we onderzoeken in Brazilië, Amerika, Sint-Vincent en Argentinië. En we beginnen bij Wolt Bodewest, die net een nieuwe baan heeft in Argentinië. Die baan die kreeg hij in zijn schoot geworpen. Maar uh, jouw eerste baan, die je hiervoor had, heb je daarvoor wel gesolliciteerd, Wolt? Nee, eigenlijk ook niet. Oh. Tot een beetje een vervelend verhaal. Nou, weet je wat het is namelijk? Uh, in Latijns-Amerika en ook in Argentinië. Uh, je moet echt een, een netwerk hebben van mensen. Uh, kennissen, vrienden, familieleden. Om een baan te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste. Uh, en en de, dan heb je de grootste kans om een baan te krijgen. Als je uh, als, als onbekende ergens bij een willekeurig bedrijf gaat solliciteren... is het heel moeilijk om daartussen te komen. Dus politiek onder vrienden is, is belangrijk. Ja, het is echt, ja, echt helemaal via-via. En je moet echt de mensen op de goede posities kennen. En uh, vooral de managers, mensen met, uh, die echt uh, ja, uh, beslissingen kunnen nemen. En uh, de, zo krijg je meestal een baan. Dus als je uit een sloppenwijk ja. komt, is het heel erg lastig om ja, een beetje fatsoenlijke baan te krijgen. Klopt. Ja, en wat ook nog meespeelt, hè, ik ben natuurlijk hier een buitenlander. En eh, als ik hier bij een bedrijf zou solliciteren... dan gaan ze eerst natuurlijk afvragen van ja, wat zijn mijn diploma's hier waard. Dus het, als ik dat uh, wil omzetten naar Argentijnse normen... mijn diploma's en hele, mijn universitaire titel en zo... dan moet er ook allerlei uh, procedures voor worden. Misschien moet ik nog extra cursussen voldoen. En dan pas, uh, ja, dan, dan pas kun je eigenlijk de Argentijnse arbeidsmarkt op. Tenminste... He, dat, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen van mensen die wel een baan krijgen. En uh, maar goed, en normaal gesproken is dat wat wel wat heel wat mensen doen hier, uh, buitenlanders in Argentinië, een uh, diploma's kon uh, heet het volgens mij ja. omzetten naar Argentijnse normen. Ja. Maar zijn jouw diploma's niet heel veel waard, omdat jij op een hele goede universiteit hebt gezeten, misschien in vergelijking met Argentinië. Ja, nou ja, het scholingsniveau hier in Argentinië is wel heel goed. Dat is inderdaad wat je zegt, klopt wel. Uh, het, is, het is een voordeel om in Europa te hebben gestudeerd. Dus die universiteiten staan goed aangeschreven. Maar je moet ook wel al, uh, de, goede, uh, de goede carrière uh, voor hebben of de goede studies hebben gedaan. Ik heb zelf internationale studies gedaan. Uh, dus dat spreekt al, uh, dat spreekt al, uh, ja. Dat is belangrijk. Ja. Maar goed, mijn vriendin bijvoorbeeld, die is, een, die is al heel lang aan een baan te zoeken. Zij is advocaat in Bolivia. Maar ja, goed, dat is allemaal gericht op Boliviaanse wet, wet, wetten en regels. En Argentinië ja, is gewoon heel erg anders. Dus zij heeft het echt heel erg moeilijk om hier een baan te krijgen. Maar juist, je vriendin is weer aan het studeren in Bolivia. Die heeft in Bolivia gestudeerd, ja. Oh ja, ja. en daar ben jij ook stroopwafelbakker. Daar ben ik ook stroopwaarverbak aan. En ja. Argentinië ja, begaat je nu nog. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het <lacht> blijft een bizar verhaal. Ja, het is een bizar verhaal. En, uh, ik zal het ik zal een keer uitgebreid uh, mailen. Ja. Dat ik een uh, goede achtergrond vragen. Een <lacht> goede achtergrond van wat ik nou precies doe en waar. <lacht> hey, en, en um, op... <lacht> het heeft dus geen. Ja, je kan dus net zo'n mooie brief schrijven. maar als je de connecties niet hebt, dan kom je eigenlijk nergens. Ja, je moet echt connecties hebben. En daarnaast is het ook nog zo dat heel veel uh, mensen sturen gewoon alleen hun cv op. Oh. Dus, uh, en die zijn dan ook heel lang. Weet je wel, elk wisselwasje wordt dan uh, opgezet. Elk cursusje wat, wat ze gedaan hebben, dat komt erbij. Elk, elk, elk, elk werk wordt dan uit de treuren opgenomen wat er allemaal verantwoordelijkheden waren. Wat allemaal de taken waren. Dus als je een veterstrik diploma hebt gehaald, dan komt dat er ook op. Ja, ook. Voor ja, oh, ja, zeker. een zeker, klasdiploma. Zeker. Ook, ja. zwemdiploma's. <laughs> ja, maar in, in, in, daar is natuurlijk wel veel werkloosheid, toch? Er is uh, redelijk wat werkloosheid, zeker onder, uh, onder jongeren. Maar goed, dat is in Nederland eigenlijk ook het uh, moeilijkste moment om aan de baan te komen... is als je net klaar bent met je studie. Ja. En, uh, want je hebt nog uh, nauwelijks werkervaring. En daar, ja, naarmate je meer werkervaring ophoudt, uh, wordt het minder moeilijk om aan de baan te komen. Ja, dan is het toch raar dat, je, dat mensen dan alleen maar hun cv opsturen. Dan ga je toch onwaarschijnlijk je best doen om zo goed mogelijk pakket om, op, te op te sturen. Vormen, ja. ja. Ja, ik weet niet of, het, of, het, of, of ze het doen omdat ze het niet gewend zijn. Uh, of, ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, vraag. nee. ja. Maar vriendjespolitiek is dus het aller, aller, aller, allerbelangrijkste. Ja, ja, en ik ben zelf aan deze baan gekomen. Hè, want daarvoor zit ik nu in Argentinië. Via mijn uh, oud werkgever. Ik heb uh, lang geleden een jaar in Barcelona gewerkt, in Spanje. Mm -hmm. Toen ik zelf op zoek ben, uh, was naar een baan. Toen heb ik, ze, uh, toen heb ik een, iemand die ik nog kende gemaild: Eigenlijk uh, alleen contact te leggen, verder niks. Hij zei heel goed dat je mailt, want we zijn, met, uh, we zijn bezig met uitbreidingsplannen in uh, latijns amerika Ja. Dus, uh, en daar had hij iemand nodig uh, die hem assisteerde bij allerlei dingen. En uh, iemand die hij kon vertrouwen. Ja. En ja. dat is ook uh, ja, via via een, een bekende of een oud collega, familieleden. Ja, politiek gevoerd met vrienden. Wolt hey, ja. uh, ontzettend bedankt voor je sollicitatieverhaal. En blijf hangen, want we gaan we het zo meteen nog even hebben over de trots van Argentinië. Ja. Tot zo. Maar. Luba Corbett in Brazilië, goedenacht. Goedenavond. Jij bent eigenaar van twee hostels, maar liefst... in de, in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Dus ja. Eh, ja, je hebt niet gesolliciteerd. Maar mensen komen misschien wel bij jou solliciteren. Ik doe uh, heel vaak uh, sollicitatiegesprekken, ja. Ja, en, en, en hoe verlopen die? Um, uh, ja, over het algemeen denk ik... Uh, hoe een standaard sollicitatiegesprek moet gaan... Nou, de meeste wel, maar um, nou ja, de mensen die komen solliciteren, die komen voor een receptiebaan. Dat zijn, uh, de, de sollicitatie gaat het meest vaak over receptie. En uh, nou ja, een, van de derde, een derde van de mensen die een afspraak hebben, die komen niet opdagen. Een derde? En, of, ja, echt enorm veel. En het is soms echt gewoon 910 mensen komen niet en dan een andere... ...interviewdag, dan komt er eentje niet opdagen, dus het is heel grillig. Wat raar. Het er niks met een weer te maken of zo. Ja, ik vind het ook heel raar. Ik denk dat die mensen gewoon echt een heleboel sollicitatiegesprekken hebben... ...en dan maar kiezen waar ze heen gaan. Ik weet het niet, maar ze bellen het niet af. Want een baan is veel is waard, waard in, Brazilië. in Brazilië. Ja, nou ja, misschien deze niet zo. Ik, ik weet het niet. Het is, het is vaak voor studenten, zeg maar, die dan nog een bijbaan doen en... Uh, en ja, de andere banen zijn wel heel belangrijk en daar zijn mensen wel van natuurlijk in. Maar mensen komen ook vaak te laat op een gesprek. Dat vind ik wow. ook een beetje gek. Maar dan is het gelijk klaar, toch? Dan zeg je van, hey, ga, maar, ga maar gelijk weer naar huis, want het eh, wordt toch niks. Nou ja, vaak wel, maar het ligt een beetje aan hoe ze dan binnenkomen. Als ze echt zeg maar, helemaal overstuur met een rood hoogte echt aankomen van, oh ja, sorry, dit en dat. Dat kon er echt niks aan doen. Oké, okay, maar soms komen ze ook echt binnen en dan leggen ze het niet eens uit en dan ga ik zelf een beetje het gesprek beginnen van... En uh, kon je het vinden? <laughs> ja, ja, ik kon het vinden, maar ja, het is nu een half uur later... Ja, nee, want uh, ik had een telefoongesprek met mijn moeder en ja, dan houdt het echt op. Ja, hey, en een van jouw hostels heet Free Dogs, hè? Ja, klopt. En dat, uh, dat, dat is ook wel een goede af en toe er dan mensen die echt niet weten wat we doen. Het, er zit het woord hond in. En uh, dan komen ze dus langs en dan zijn ze verbaasd dat we een hostel zijn. En dan lachten ze uh, ja, om een receptsminister te worden van een uh, dierenkliniek... of een uh, hondenopvangcentrum of een hondenhotel. Ik heb dan niet eens zeg maar, de moeite genomen om te kijken waar deze baan eigenlijk over gaat. Maar kan je dan af en toe ook een beetje pissig worden? Dat je zegt, ja, ik maak hier ook tijd voor vrij. Ik bied een baan aan. En jullie gaan er niet eens serieus mee om. Ik, ik, zou, ik zou denk ik wel een beetje geïrriteerd raken op een gegeven moment. Nou, ik moet zeggen... Personeelzaken zijn wel vaak de dingen waar ik het meest geïrriteerd over uh, word. Maar die interviews, ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar om lachen eigenlijk. En ja, dat, dan hebben die mensen zichzelf vooral mee. Als mensen niet komen opdagen, ja dan, ja dan ga ik gewoon wat anders doen. Ja. Dus dat, ja, dat, dan, heb ik, dan ben ik niet betrokken genoeg bij die mensen om daar dan uh, mijn uh, energie aan kwijt, uh, kwijt te raken. Heel goed. Jij maakt geen plaats in jezelf voor negatieve energie. Nou, dat wel. Ja, dat wel, dat dat maar over wil, andere dingen. Maar, maar niet voor, ja, voor andere belangrijke Precies. dingen eigenlijk. Hé, hey, uh, blijf hangen, want we gaan het zo meteen hebben over de trots van Brazilië. Ik ben benieuwd waar ze daar trots op zijn. Waarschijnlijk op voetbal, maar misschien zijn er ook nog andere dingen... die minder voor de hand liggend zijn. Blijf hangen. Dan gaan wij uh, eerst even luisteren naar wat feitjes over sollicitaties... Uh, die uit de rest van de wereld komen. De wereld van Filemon. In Nederland zijn er 16.000 werklozen bijgekomen dit jaar. In Amerika was LinkedIn, de website die gericht is op vakmensen... het snelst groeiende online netwerk. Er zijn zo'n 225 miljoen geregistreerden wereldwijd. In Australië reageerden maar liefst 330.000 sollicitanten op zes vacatures. Australië claimde de beste banen ter wereld te vergeven. Zoals de functie van chef plezier... Dat houdt in dat je zes maanden lang alle feesten bezoekt en erover twittert. Hiervoor krijg je 78.000 euro. In New York kan je het beste solliciteren op een baan als vuilnisman of rioolwerker. Want je kan jaarlijks 80.000 dollar verdienen. De wereld van Philemon. Uh, Raymond Kranenburg, Spreek dat goed uit? Uh, ja, prima, ja, Raymond. Ja. ja. Want je bent nieuw in het uh, programma en moeten we even goed de namen oefenen. Uh, je zit daar uh, in het uh, uh, stadje Arroyo Grande, als ik het goed uitspreek, in Californië. Uh, jij werkt bij een softwarebedrijf, je hebt daar volgens mij best wel een goede baan. Hoe ging je sollicitatie? Um, ja, nou, ik werkte eerst in New York een het, terwijl mijn vrouw hier woonde. En het was niet echt een feest en dus ben ik op zoek gegaan hier naar wat anders. En ja, ik heb gewoon online gezocht en ze nodigden me uit. Um, en in eerste instantie, ik had twee gesprekken en toen uiteindelijk moest ik nog voor een derde komen. En dat bleek later dat dat dus niet, dat ze normaal altijd twee gesprekken hadden. Maar mijn baas, die had, ze doen een psychologisch onderzoek en die had zoiets van ja, ik wil hem toch nog een keer zien. En um, uiteindelijk, na drie keer praten, was ik, uh, was ik aangenomen. Ja, dus veel knap. Um, nou, er zullen ook heel veel uh, Amerikanen zijn die gesolliciteerd hebt. En jij komt er dan toch als, als buitenlander doorheen? Um, ja, dat is het grappige. Ze waren het meest bang voor mijn uh, Engels. Dat, dat mijn Engels niet goed genoeg zou zijn. En dan denk ik van ja, er wonen hier ook een heleboel Mexicanen. Mijn Engels is echt beter dan de meeste mensen dan de meeste Mexicanen die hier wonen bijvoorbeeld. Dus dat begreep ik zelf niet erg, maar dat was de grootste angst worden later. Ik denk, nou ja, hey, en, en... Maar Engels is goed had je het idee dat de sollicitatie er anders ging dan die in Nederland gegaan zou zijn? Nee, niet direct. Nou, het enige verschil is dat je hier geen contract hebt. Um, in Amerika zijn er heel veel uh, at-will states. En dat betekent dus dat je... Ja, als we vandaag geen zin meer in hebben, dan sta ik dus vanmiddag buiten. En dan ben ik gewoon mijn baan kwijt. En, maar ik kan ook gewoon naar buiten lopen. Dus dat was wel hetgeen wat ik vreemd vond. Ik had zoiets van eindig met een papiertje. En ik moet ondertekenen van ik kom hier werken. En dit en dit zijn mijn verantwoordingen. En krijg van jullie, maar dat was dus absoluut het verhaal niet. Maar, maar, maar, de rest, nee. maar het salaris wat afgesproken uh, is, dat staat dan nergens genoteerd. Um, een handtekening nee, onder. Bij, bij de handtekening eronder. Bij de human resources staat het wel geregistreerd, maar niet, niks ondertekend. Nee, nee. nee. Hé, hey, en de, uh, ze zeggen altijd: uh, uh, uh, de Amerikaanse maatschappij is er een van met veel concurrentie. Merk je dat daar? Um, nou, het punt is. Ik woon hier natuurlijk niet in een supergrote stad met heel veel mensen. En ze hebben eigenlijk bij mijn bedrijf best moeite om mensen te vinden die bij een softwarebedrijf willen werken. Er zijn hier heel veel, ja, veel platteland hier. En, ja. uh, maar een paar softwarebedrijven. Dus de concurrentie is niet zo heel erg zwaar als ik zou verwachten in San Francisco of LA. Maar er zal wel werkloosheid zijn daar toch? Um, ja, maar het is redelijk laag nog. We hebben hier heel veel toerisme en um, dus heel veel restaurants en hotels. En ja, als je dus gauw je baan is het heel makkelijk om in een restaurant of in een hotel iets van een schoonmaker of een serveeringsbank te winnen. Ja, en zijn ze daar uh, op het uiterlijk als je, als je gaat solliciteren? Want ja, Amerikanen uh, zien er dus soms niet zo heel erg goed uit wat betreft kleding, maar is dat met de sollicitatie anders? Uh, nou, het grappige is dat uh, de, mijn, de, de kledingregels op mijn werk zijn heel erg los. Als wij geen klant hebben, dan mag je dus gewoon in uh, je slippers en een korte broek naar het werk komen. En geen punt. Nee. Um, en ik zit, dus, ik zit in een sollicitatiegesprek en ik zit gewoon in het pak, natuurlijk. En ze zitten daar allemaal in korte broeken en zo. En ik, zo, ik ben een beetje overdressed. En het was zoiets van, nee, nee, nee, voor een voor sollicitatie ben je goed gekleed. Dan denk ja, nou, ik, ja, ik doe gewoon een pak aan en dat het zo hoort dat. Maar dat, dat is dus opbrengtendig. Het idee California Casual is uh, redelijk um, ingewerkt hier zo. En ja, niet iedereen kleedt zich echt super heftig voor werk. Nee. Voor een hey, en dat je niet echt een contract hebt, geeft je dat geen stress? Dat, dat je denkt, ja, ze kunnen, ze kunnen me elk moment weer, uh, weer op straat sodemieteren? Uh, um, ja, in het begin wel. Maar aan de andere kant, ik had ook zoiets van: weet je, de uitkering, als, als ze me eruit trappen, dan ben ik, want een uitkering is ook niet zo heel erg belachelijk. Maar dat zijn nog wel. Uiteindelijk mee te vallen. Ik heb hier ook gewoon 80% van je laatste verdiende loon voor 18 maanden of zo. Dus ik, had okay. zelf niet echt, uh, ja, ik heb niet echt veel angst tegenwoordig meer. Maar in het begin was het wel. zoiets van, goh, als ik eerst een ja, grote mond had ergens of zo. Of ik ben toch Nederland, ik bedoel. Yeah. Um, en ja, dan, uh, dan had ik wel zoiets van, goh, ik zou morgen op straat kunnen staan. Maar tegenwoordig is dat wel veel minder. Ze doen wel moeite om je te behouden. Ze, ze, ze, ze, ze zien het zo... Ze investeren ook in jou door te trainen en je werk goed te laten doen. En ja. Ze willen het ook niet zomaar kapot maken. Maar in principe, als jij de boel is ziek, ja, dan sta je meteen, ben je meteen weg. Ja. Hé, hey, Remmel, uh, duidelijk verhaal, blijf hangen. Dan gaan we het zo meteen ook hebben over de trots van de Amerikanen. Mooi. Spreek je zo. Hoop, Tom ja. Hoogstraten op uh, Sint-Vincent. Goedennacht nogmaals. Goedennacht, Willemond. Uh, ja, jij uh, woont daar op dat heerlijke warme eiland, uh, maar je runt ook een hotel. Uh, heb je ja. daarvoor gesolliciteerd? Um, heel toevallig een maand of twee geleden. En hoe ging um, dat? Want ik, ik, ik werkte dus bij een, een, een, een ja -ja -ja company. Sorry, en? Een, een ja -ja company. Oh ja, ja. En die vertelde mij dat het uh, dat contract niet genoemd kon worden. Want ik ging niet zo goed met, met, met het bedrijf. Uh, nou, nou zijn hier niet zoveel hotels. Nee. Dus, uh, maar ik, had, ik had een jaar of acht geleden een, een, uh, een hotel-eigenaar die vroeg of ik een had om zijn hotel te vullen. Dus de baan kwam uh, je ook uh, uh, toegevlogen? Die werd in je schoot ja, geworpen? Toen, toen, ja, toen was ik, toen was ik dus uh, in een ander hotel aan het werken. En, dus ik ging weer eens terug naar hem. Ja. En uh, ik zeg, hoe is de situatie nu? Nou, hij was, hij was net uitgebreid. en uh, Hij zegt, ik weet niet hoe ik verder moet. Hé, hey, ik kan me voorstellen... Ja, en, en toen kreeg jij die baan. Ja, ik moet het hotel helemaal opnieuw uh, gaan, gaan decoreren en, en uh, op poten zetten. Ja, nou geweldig. Hé, hey, want ik kan me voorstellen dat, dat er op Sint-Vincent niet heel veel banen voor het grijpen liggen. Uh, nee, maar er zijn ook niet veel mensen die bepaalde capaciteiten hebben... om zoiets te kunnen doen. Nee. Uh, want het is een Nederland waar dus, uh, de, hoogste, de hoogste opleiding is, is uh, iets, iets van Lulof, weet je wel? Ja. Dus mensen die willen studeren gaan dan naar het buitenland. Ja. En uh, ja, dat is net zo eigenlijk als uh, uh, Joe Doné. Die vertelde dat hij woont op Sint Maarten. Dat ja, iedereen in ja. het buitenland gaat studeren en die blijft daar dan ook hangen. Die komen niet meer terug. Die komen niet meer terug. Nee, want ze kunnen hier niet, niet verdienen wat ze daar kunnen verdienen. Nee, nee. Uh, en en solliciteer so je daar op dezelfde manier als in Nederland? Ga je dan ook eerst een uh, brief sturen en een cv en dan kom je dan Nee, de joh, ik, ben, ik ben gewoon gaan bellen. Jij moet gewoon gaan werken. Maar, maar hoe ge... bellen. En, en, en dat en is een beetje zoals doen. het daar normaal gebeurt. Ja, het is, Je moet de juiste mensen kennen. Hè? Ja. Dus ook weer vriendjespolitiek. Uh, ja, vriendjespolitiek, omdat je die mensen kent... maar uh, ze kijken natuurlijk wel naar, naar wat, wat ik uh, kan doen... Wat, wat de lokale mensen niet kunnen hebben. Dus dit hier was het echt van... oh jongen, je bent door God gestuurd... ik heb net iemand nodig die, mijn, die de hele zaakje op poten kan zetten. Ja. ja, Nou, hartstikke mooi en hartstikke fijn voor je. Uh, ton, blijf hangen, want we gaan het zo meteen ook nog hebben... over de trots van Sint-Vincent. Waar zijn ze trots op? Dan gaan we eerst even naar wat glijrige, glibber, gladde muziek luisteren. Lionel Richie met Hello! just what to do and I want to tell you so much I love you I long to see the sunlight tell you time and time again how much i care sometimes i feel my heart will overflow hello i've just got to let you know cause i wonder where you are and i wonder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 ...mijn welgemeende excuses aanbieden voor deze hele gladde glibberige plaat. Maar ik moet dat af en toe gewoon even luisteren. Liner Ritchie met Hello. Radio, Radio 1. Radio. Filemon Westerling. BNN. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar cabaretier Daniel Arens, die trots is op uh, zijn afkomst. Laten we luisteren. De wereld van Philemon. In het Amerikaanse Louisiana zijn ze trots op een aap. De chimpansee heeft 10.000 dollar gewonnen... tijdens een schilderwedstrijd voor apen. Ja, daar ging iets uh, mis. We gaan uh, nogmaals proberen te luisteren naar cabaretier Daniel Arens, die trots zijn op je afkomst het stomste vindt wat er bestaat. Zitten hier mensen in de zaal die, uh, twaalf, die uh, trots zijn op hun afkomst? Dat is leuk, want trots zijn op je afkomst, dat is ongeveer het allerdomste wat je kan doen. <lacht> ja, dat meen ik. Trots zijn op je afkomst, het is echt het ultieme bewijs. Dat je zo weinig bereikt hebt als individu, dat je het buiten jezelf moet gaan zoeken. Ik zeg, oh, ik heb niks, oh, dat is voor mij, daar, daar, daar hoor ik bij, daar heb ik niks voor gedaan, maar daar, reken me daar maar op af. Zo, weet je hoe dom het is? Het is zelf geen talent hebben om te voetballen en dan maar fan worden van een club. Zo dom is het. En dan een hele grote bek hebben langs de zijlijst zeggen: ja, nee, ik ben van Ajax. Oh, hoezo? Ja, dat is mijn club. Oh, dat, is jouw, dat is jouw club? Heb je aandelen, werk je daar? Nee, maar daar ligt mijn hart. Ik denk, oh, dat, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat, me, dat de hart, de bloed, dat ik, dat, uh, dat, dat moet de bushok kapot maken Ja, over trots, daar gaan we het uh, hebben. Ja, in Nederland kan je natuurlijk op best veel dingen trots zijn. Op voetbal, op tulpen, op Shell, op uh, onze creatieve industrie bijvoorbeeld. Wij zijn de derde creatieve in industrie ter wereld. Uh, maar ligt dat in het buitenland ook zo? Zijn er ook veel dingen op trots op te zijn, of ja, is dat misschien veel minder? Of Zijn minder mensen überhaupt minder trots? Daar gaan we het, het laatste half uur van dit programma over hebben. Wolt Bodewes in Argentinië. nacht nogmaals. Hoi, Filimon. Argentijnen dat is een trots volk, hè? Ja, heel trots volk. Ja. Waarop zijn ze onder andere trots? Nou, eigenlijk we, op alles wat ons <laughs> <mijn> omvat, <favoriet>, ongeveer. <laughs> op een biefstuk, op de dans, op een biefstuk. het voetbal. Ja, wij natuurlijk. Voetbal, uh, op de pauze, maxima. Uh, nou ja, op het prachtige natuur. Ja, er zijn natuurlijk ook wel heel, uh, heel veel mooie dingen hier om te zien. Maar ja, wat uh, die cabaretier van toen net ook al aangaf. Eigenlijk is het, uh, eigenlijk is het rare om trots op te zijn waar je, waar je zelf helemaal geen vinger in de pap hebt gehad. Of waar je, wat je zelf niet bereikt hebt. Ja, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Nee, dat is, dat is gek hè, ja. Ik heb, dat een, ik heb dat namelijk ook niet zo. Ik, ik, nee. Als de Nederlands elfte goed presteert, dan ja, ik, ook niet, ik vind het wel leuk, omdat er dan een feestje gevierd wordt in de stad... maar ik ben er niet trots op, nee. Ik vind het ook een hele rare, nee. uh, rare gedachte. Ja, ik heb, je, ik heb je nog nooit zien voetballen, maar Ik was een behoorlijk redelijke uh, rechtsbuiten. <laughs> ja, nou ja, dat is mooi. Daar kun je dan wel trots op zijn. Want no? dat is iets wat je zelf hebt gepresteerd. Ja, ja nou ja, nee, ja, ja zo goed was het ook weer een, niet. Ja, maar trots zou zijn op je land of trots zou zijn op je nationaal voetbal, elftal. Dat vind ik echt het, ja, vind ik het behoorlijk graag. Behoorlijk zijn de Argentijnen misschien ook op iets trots wat wij niet weten? Um, nee. Nee, het is meer in het algemeen trots, uh, trots op een afkomst, voornamelijk. Ja. Dat we al een, hele lange, uh, ja, een hele lange geschiedenis hebben hier in Latijns-Amerika. Uh, ze zijn gesticht door Italianen. Uh, door uh, Spanjaarden. Een hele, ja, hele mengelmoes van nationaliteiten loopt hier rond. Maar ja, dat is iets wat, uh, ja, wat voor mij al bekend is. Misschien, ik weet niet of voor mensen in Nederland al bekend is. Nee, goed, daar zijn ze heel erg trots op. Je hebt ook mensen met hele rare achternamen hier. Bijvoorbeeld? Uh, pas geleden kwam hier een, uh, een, uh, een, een kennis van mijn vriendin uh, op bezoek. En die, uh, die, die spreekt vloeiend Russisch, die is in Rusland geboren. Hij mm heeft -hmm. er is ook een hele grote Russische gemeenschap hier rond. Natuurlijk uh, heel veel uh, gemeenschappen uit de omliggende landen: Bolivia, Peru, Brazilië. En er wordt, ook een, er wordt hier een, een Dia de la Raza, of ja, de. de, de, de, de, de de dag van, de, van, de, van het ras, wordt hier gevierd. Mm -hmm. En uh, daar er worden allerlei activiteiten voor georganiseerd dat uh, mensen uit verschillende landen ook hun eigen uh, culturele dansen, eten en alle, alle dat soort dingen gaan promoten. Dat krijg je ook best raar dat je trots bent op je afkomst. Ja, daar kan je ook geen reet aan doen. Nee, kun je geen reden doen. Hè. Nee, ik, bedoel, ik ben ook niet trots dat ik Nederlander ben. Ik ben alleen wel Nederland omdat ik daar geboren ben. Of omdat ik in Brabant geboren ben. Ja, ik vind het leuk dat ik in Brabant geboren ben. Ja. Maar om daar nou trots op te zijn. Je bent een enorme mazzelpik. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk heb ik gewoon... ja. Ja. Als je het zo bekijkt, eigenlijk begin ik wel steeds trots op te worden. <laughs> <laughs> maar wat ook zo is, dat, uh, Argentijnen die, die, uh, ook al zijn ze heel erg trots, ze, ze, ze zijn eigenlijk ze alles, uh, alles af. Uh, nooit is iets goed. Alles gaat al, alles mis. Maar als buitenlander mag je dan niet doen. Want nee. daar zijn Argentijnen we weer te trots voor. <laughs> dus als je daar te ver in meegaat, dan denk je van, ja, wie ben je eigenlijk? Uh, hey, dat, dat mag eigenlijk niet, want dat hoort ons toe om, om het land af te zeigen. Om onze eigen mensen af te zeigen. Ja. Maar als buitenlander mag je natuurlijk, moet je natuurlijk alleen maar schouderklopjes geven. Dat alles hier alles zo mooi is en zo goed is. Zij zijn de Argentijnen denk je trotser dan Nederland? Anders? Ja, veel trots. Ja, in Nederland hebben natuurlijk ook altijd wel zelfrelativering. Ja, ja, in Nederland mag je misschien ook niet zo heel erg trots zijn. Of tenminste niet meer echt mee te koop nee, lopen. Nee, nee. nee ja, en bijvoorbeeld in, uh, in, in de supermarkten zie je echt uh, producten... waaruit staat Industrie, Argentina, Argentijnse industrie... dat echt in Argentinië gemaakt is... Dus dat, uh, ja, dat wordt heel erg gepromoot. Overal gaan vlaggetjes, ook in, uh, in, in taxis en aan huizen Argentijnse vlaggen. En mm -hmm. zeker op nationale feestdagen, er worden er helemaal veel gevlagd. Ja. En dat is, uh, dat is heel erg gewoon. Ja, ah, grappig. Ja. Wolt uh, Bodewes, ontzettend bedankt voor je bijdrage in deze wereld van Filemon. En uh, ik hoop je volgende week, of in ieder geval, snel daarna weer, weer te spreken. Ja, dat uh, gaat goed komen. Wolt ja. Bodewes, jij ook een hele fijne nacht. Luba Corbett in Brazilië. Goeienacht. Hoi. Trots van Brazilië. Voetbal, hè? Ja, zeker. En, en nog eens ja, dus... voetbal, nog eens voetbal. En de en, en Olympische Spelen. Ja, ook. Het is, uh, het is wel allemaal een beetje dubbel. Uh, in tegenstelling naar, uh, als dat wat, wat in Argentinië gezegd wordt... mag je hier op buitenlanden wel gewoon meezijken over Brazilië. Ik oh. um, vind het allemaal niet erg. Er gaat het gewoon <laughs> nog harder eroverheen. Maar um, ik heb geprobeerd aan mensen te vragen um, waar ze trots op zijn hier, en dan krijg je een beetje een glazen blik, en dan uh, is het wel gewoon, dan krijg je eigenlijk alleen maar dingen waar, waar mensen over ja, zeuren gewoon ook. Dat, daar zijn ze echt heel goed in. Maar ik heb hier wel gezien, zeg maar met de protesten, dat mensen echt gewoon eigenlijk wel heel trots zijn op hun land. Ja. En, um, hoe zag je dat dan? Wat zeg je? Hoe zag je dat? Nou ja, dat, dat wordt gewoon wel gezegd dat ze bezig zijn om een democratie op te bouwen. Dat, dat werd al een slogan uh, gezet. En je ziet gewoon het ook inderdaad overal die vlag. Ja. Iedereen uh, doet iets met de Braziliaanse vlag. Het is ook een hele mooie vlag. En, um, maar ik kan me niet heugen dat ik zeg maar. Um, uh, vrienden had of, of dat ik op school had gehoord dat mensen de Nederlandse vlag in hun slaapkamer hadden hangen. Dat, dat, dat kan eigenlijk niet. En dat, nee. dat ik ook net in het gesprek hoorde van, ja Nederland zijn niet echt heel trok op hun land of wat dan ook. Maar ik denk dat het ook een beetje komt door de geschiedenis. Dat ja. de hele Tweede Wereldoorlog en het recht. Want als ik, zeg maar, iemand op straat zag met een Nederlands vlaggetje op zijn jas, ja dan wist ik eigenlijk wel dat die, zeg maar, denkbeelden had waar ik niks mee had. En dat nee. gewoon eigenlijk gewoon dat hij gewoon een ja, halve NSW er was. En dat is hier dus helemaal niet. Dus dat, dat mensen hebben, er is geen achtergrond, zeg maar, dat, dat die vlag gewoon zeg maar, iets betekent... wat gewoon uh, pijnlijk is. Dus, nee, ja. en, en, en die dus vlag is ook vlag... nog eens keer heel erg mooi. Het is echt een ja, prachtige inderdaad. vlag. Wat zeg je? Het is echt een prachtige vlag. Ja, en uh, ja, iedereen heeft die van die, die badlakers die je op het strand kan leggen... en echt de helft van de Jan heeft dan ook zo'n soort badlaken in de vorm van het vlag. En echt iedereen wappert daarmee. En ja, dat is eigenlijk wel, uh, ik ik wel apart. Ja. Nou, dus uh, in, in Argentinië mag je als buitenlander niet zeiken... Uh, over het land. Ja. Maar ze mogen dat zelf wel. En ze zijn ook enorm trots. En dat, dat zijn de Braziliaan eigenlijk ook. Maar je mag als, als buitenlander mag je ook gewoon lekker meezeiken... op de dingen waar, waarmee het niet goed gaat. Ja, ja. Nou, duidelijk. Uh, ik ik uh, zou zeggen ontzettend bedankt voor, voor je bijdrage... Deze, deze wereld van Filemon. En ik hoop je snel weer te mogen bedden. Graag gedaan. Gaat het goed, goed met je hostels? Het is een beetje rustig nu. Oh. Hoe heet ze ook alweer? <laughs> Three Dogs Hostel en Beat Hostel. Oh ja, in Sao Paulo. Dank je wel, Luba. Dan gaan we even luisteren naar wat feitjes uh, over trotsheid uh, uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In het Amerikaanse Louisiana zijn ze trots op een aap. De chimpansee heeft 10.000 dollar gewonnen tijdens een schilderwedstrijd voor apen. In Nederland kunnen we trots zijn op een Amsterdammer... die met gevaar voor eigen leven een meerkoetennest heeft beschermd tegen een amerende boot. De bootvaarders waren het hier niet mee eens... en hebben deze lokale held wel een paar tikken verkocht. In Australië kunnen ze trots zijn op een recordhouder... van het World Guinness Book of Records. Namelijk de man met het meeste navelhaar. In 15 jaar verzamelde hij 15 gram haar. De wereld van Philemon. En wij gaan naar Remel Kranenburg in Amerika. Goedenacht nogmaals. Hey, goedenacht. Goedenacht. Amerikanen zijn natuurlijk enorm trots op hun eigen land, hè? Um, ja, voornamelijk op Amerika. Dat is grappig. Ik uh, dacht, ik zou eens googlen... What are Americans proud of? En het enige wat ik terugkreeg is... Why are Americans proud of America? <laughs> en, uh, ja, nee, dat is, uh, Je ziet overal vlaggen en overal wij zijn de beste. En, ja. Ja, Amerika is wel het belangrijkste. Maar uh, is dat misschien ook een beetje aan het veranderen? Omdat de ja, American Dream... Het lijkt niet echt te bestaan. En ja, het land heeft natuurlijk wel deukjes opgenomen, uh, opgelopen. China gaat het nu misschien overnemen wat betreft het uh, machtigste land ter wereld? Ja, zo zien Amerikanen dat niet, natuurlijk. Wat zeg je? Zo zien Amerikanen dat niet. Nee. De Amerikanen vinden nog steeds dat zij het beste land zijn. En het, uh, ja, China komt wel, maar het is allemaal troep wat er uit China komt. Dus dat zal toch wel niks voor vertellen. Hey, en hoe laten die Amerikanen zien dat ze trots zijn op hun land... Nou, bijvoorbeeld bij elk popconcert of um, ja, evenement. Uh, beginnen ze meestal met een, een of ander lokale. Uh, wat is het? Schoonheids. Uh, uh, wat is het? De prinsesje die dan het Amerikaanse volkslied moet zingen. En dan komt er een Amerikaanse vlag, komt wordt er wordt gegezen. En ja, dat is toch wel, dat is wel heel duidelijk en dat is bijna overal. Ja. ja dat is vreemd, dat zie je in Nederland echt niet. Maar je, inderdaad, Luba zei het net over Brazilië. Dat heeft inderdaad natuurlijk ook met de oorlog te maken... dat dat in Nederland echt niet zou kunnen. Als Nederland een van de meisjes het volkslied gaat zingen... en daarbij de vlag gaat hijsen... dan krijg je in Nederland toch een beetje een raar gevoel bij. Ja, dat is... Uh, in in, in West-Europa is dat toch heel anders. Ja. Ja. Uh, hier is het ja, standaard. en uh, mensen. Ik heb ook een collega... en op een gegeven moment ging... wat was het, een van de rapper Lil Wayne... die ging op een vlag stampen per ongeluk. En hij was helemaal boos dat uh, stomme rapper... die ging op een vlag stampen en dit en dat. En ik denk, dat ja, is een... <lacht> Vlag, wat stelt het voor? Maar nee, dat, is, dat was echt een big deal. Ja, hey, en je ziet het soms ook op de auto's, hè, dat ze trots zijn op bepaalde zaken. Um, ja, ze hebben allemaal wel een bumpersticker. Uh, ze zijn trots dat hun kinderen op een speciale school zitten of in een speciaal programma. Ze zijn trots dat ze heel veel wapens hebben. <laughs> um, trots op eh, natuurlijk Amerika zelf. En uh, ja, alle, alles in een bumpersticker. Ja, dat, dat, ik vond het zo bizar dat ik dat zag, dat ze zo'n wapenbumpersticker hadden. Ja, ik, ik snap dat ook niet echt. Maar uh, diezelfde collega trouwens, die maakt bijvoorbeeld zijn eigen uh, ar 15 Van die, uh, die uh, semi-automatische geweren. En daar is hij dus ook heel erg trots op. Dat hij dat allemaal zelf kan doen. En ik denk, ja, wat goed van je. Maar hey, ik snap en, het niet. En het uh, uh, feit dat jij daar woont, heeft dat nog iets gedaan uh, met jouw trots op Nederland? Ja, dat is wel. Het is, het is grappig, want op een, een of andere manier. Um, geeft het af. Die trots die Amerika voor, voor het land voelt en voor de, de lokale omgeving. En, um, ja, ik ben dus wel zelf um, een stuk trotser op Nederland geworden op een, een of andere manier. Want kan, ja, kan, die trots kan ook wel power en macht geven, natuurlijk. Dat kan je wel sterk maken. Ja, absoluut. En dat zie je ook wel, want je ziet hier ook... In Amerika, als er iets is wat het hele land aangaat, dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. ze zijn we allemaal Amerika. Maar ondertussen hebben ze wel allemaal hun eigen cultuur wat ze een beetje hoog houden. En je hebt Duitse gemeenschappen en Italiaanse en Portugese gemeenschappen. Ja. Maar zodra het over Amerika gaat, zijn we allemaal één, zijn we allemaal Amerika. Dat sluit ze gelijk te rijden. Dat, dat is wel mooi, ja. Mm -hmm. ja. Ja, dat zie je in Nederland echt niet. Dat is, nee. dat is jammer. Daarvan zouden wij wat kunnen leren, denk je? Oh, zeker wel. Oh, ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Hey, Remol, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Het uh, ja, graag, graag. was je eerste keer en ik hoop dat we je vaker kunnen bellen. Oh, absoluut, ja. Nee, ik heb al een tijdje zitten wachten tot ik het lef had om mezelf in te schrijven. En uh, nu heb ik het gedaan. Dus uh, ja, nee, ik, ik ben zeker terug dat als je Veel best mee, mee, toch? Uh, ja, ik vond het hartstikke leuk. Heel goed gedaan. Nou, de, deze sollicitatie is, uh, is aangenomen. Oké, okay, nou dank je wel. Dan uh, spreek ik je heel snel weer. Fijne week. Dank je wel, wel. Dan ga maar... je nog even naar Ton Hoogstraat op Sint-Vincent. nacht. Hallo, goeiedacht, viele Waar zijn de mensen daar allemaal trots op? Nou, de mensen zijn vooral trots om Financiën om, uh, om te zijn. Zoals dat heet, Vin Vinci. Oké, okay, dat ze dat nee. überhaupt zijn. Ja, je moet, je, moet, je moet in de gaten hebben hier, dat hier ontzettend veel eilanden zijn. Ja. Elk, elk, elk eiland is een landje. Ja, je hebt inderdaad, je hebt Granada, je hebt Barbados, je hebt Sint Lucia... je hebt Sint Martin, je hebt Guadalupe, je hebt Martinique, je hebt Sint Vincent... Het zijn allemaal verschillende landjes. Ja. En, en, en, en, en jullie zijn om, uh, in 1979 onafhankelijk geworden, Ja, dus dat was een Britse kolonie. Ja, dat weet ik nog goed, want ik werd toen geboren. Kijk eens aan. Ja. En, en, en, en dat moet ze trots uh, hebben gemaakt. Want er zijn daar natuurlijk ook heel veel eilanden die niet onafhankelijk zijn. Uh, nee, je hebt dus, je hebt dus de Nederlandse en de, en, de, en, de, en de Franse eilanden. Ja. En, en zijn er ook nog dingen waar ze trots op zijn? Uh, nou, het, het, waar ze het meeste trots op zijn, uh, zijn, zijn, de, zijn de, hun huizen. De, de mensen bouwen zelf hun huizen. Oké. Okay. De, de mensen die dat tenminste kunnen betalen. Ja. Dus, dus als ze een baan hebben, uh, dan, dan beginnen ze te bouwen. Mhm. Mm en als ze maar het slaapkamertje klaar hebben, dan, dan gaan ze er wonen. En dan van, van, van elk inkomen, van elk salaris, elke maand kopen ze weer nieuw materiaal en gaan ze zo door met bouwen. Ja, dus ze gaan er al in wonen als er nog maar een heel klein stukje staat. En dan elke keer als ze wat geld hebben, dan bouwen ze iets bij. Maar dan heb je daar ook heel veel uh, onaffige uh, huizen, toch? Ja, je ziet verschillende huizen die we in de, uh, niet afgemaakt zijn. Of ze wonen alleen in de benedengedeelte beneden en de bovenkant is nog niet klaar. Nee. En uh, maar ja, als je, als je je baan kwijt of op de inkomsten daarna naar beneden, dan houdt ik op. Hey, en jij woont daar zelf nu uh, een jaar of negen. Uh, ja. En je hebt het wel gered daar. Ik bedoel, je kan, kan uh, overleven. Ben je daar trots op? Daar ben ik, daar ben ik wel trots op, want ik kan je zeggen dat het niet makkelijk is. Nee. Uh, en ik heb, dus, ik heb dus heel veel mensen zien komen en gaan die dachten van, nou, we maken dat eventjes. Ja, en die lukte dat allemaal niet en jou is het wel gelukt. Nee, mijn is het wel leuk. Ja, en ik ben daar best wel trots op, ja. Dat uh, kan ik me voorstellen. Ja, ik... Ton uh, Hoogstraat, ontzettend bedankt voor je bijdrage. En uh, ik, nou, een hele ja. fijne week daar op Sint uh, Vincent. Ik doe mijn best. En uh, ja, wees lekker trots op jezelf. Ik, ik ga mijn best doen. Dan, ja. gaan, dan gaan wij nog even luisteren naar uh, muziek. Alt of alt G moet ik zeggen, met Dissolve Me. Tabs on your tongue I heard the shepherds I heard the sheep sleep now My only one Broken sweet hearts oh, who sleep apart Lost the find Their side spies Who must sleep Stop Ashosh. She makes a sound, the sound she makes To calm me down Slowly, all so thin. As I begin rubbing others out, your state was known. Shush. She makes the sound, the sound she makes to calm me down. She makes the sound, the sound she makes. I'm tired now. Normaal gesproken uh, heet deze band eigenlijk Delta... want de naam van de band is niks anders dan een driehoekje. Maar op een Apple-computer uh, kan je dat uh, driehoekje genereren... door Alt-J in, in te drukken. En daarom zij, hebben zij zichzelf Alt-J genoemd... En, uh, Eigenlijk heet dat dus Delta. En Delta, dat wordt in de natuurkunde wordt dat gebruikt om een verandering aan te geven. En ja, zij vonden op een gegeven moment dat door die band, door die muziek... en doordat ze met hun studie stopten, hun leven zo erg veranderden... dat ze hun band deze naam gaven. Frank, ja. goeien nacht. Ja, Ja, het is een interessante band met een interessant verhaal en interessante muziek. Uit Leeds komen ze trouwens. Ja. Uh, waar gaat jouw programma over zometeen? Het gaat over ruzie maken, Filimon. Oh, Nee, gaan ga eens even een lekker potje ruzie maken. Je hebt zelf ruzie gehad? Nee, nee, nee. Ik ben dus helemaal geen ruzie maken. En ik had het erover van de week. En ik kan heel slecht ruzie maken. Oh. En ik vroeg me af eigenlijk uh, ja, hoe de mensen ruzie maken. En ook een beetje hoe jij ruzie maakt. Want jij lijkt me ook wel een lieverd. Uh, ja, maar ik kan wel. Als ik boos ben, dan ben ik ook echt heel boos. Dan kan ik wel echt ruzie maken. Maar ja. schreeuw je dan echt? Nee, ik schreeuw niet. Maar ik kan wel heel gemeen zijn. Ga je negeren? Nou, of ik ga dan wel bloed onder de nagels van mensen vandaan halen. Maar ja, ik kan, kan wel... Ja, gewoon hele, hele gemene dingen. Ik weet altijd wel hoe mensen kan raken en pijn kan doen. Ga je dan een beetje steek onder water geven? Ja, ja. dat ga ik vervelende dingen zeggen, ja. Oh. ja. De laatste keer dat ik echt ruzie had, was met Bart Meijer, mijn collega... toen we samen in Frankrijk ja. tijdens de tour waren. En toen? Nou, toen ging ik wel een paar dingen zeggen... die ga ik nu niet op de radio herhalen, maar ik ga hem dan nog bozer maken. En uiteindelijk? Ja, wilde hij naar huis gaan, maar dat heeft hij toch net niet gedaan. <laughs> nou, gezellig. De wereld van Filemon... De N. En.